KRO's Radiotheater. En nieuwe dag, nieuwe cellen. Patricia en Mark bellen met elkaar. Allebei vanuit hun bed. met Mark. Hoi, met mij. Oh, hoi. Ben jij het? Waarom bel je me nu? Iedereen slaapt al op de zaal. Sliep jij? Ja, ik sliep ook. Oh, sorry. Geef niet. Ik lig ook al in bed. Maar ik ben wakker, alsof er alweer een nieuwe dag is begonnen. Hoe voel jij je? Slecht. Ja, ik ook. Waarom zucht je? Ik ben moe. Ja, ik hou je uit je slaap. Ik ga weer ophangen. Vertel maar, waarom bel je? Hoe gaat het met je? Gaat wel. Vertel eens hoe je ligt. Dat wil ik graag weten? Je bent hier vanavond nog geweest. Vertel het toch maar. Hoe lig je erbij? Ja ligt iemand in een ziekenhuis. Nou ja, ik lig onder een wit laken dat er net nog een keer strak getrokken is door de verpleegster. Naast me staan duizend pakken sap die ik niet kan drinken. Achter me hangt de muur vol kleutertekeningen en in mijn maag lijkt de operatie voor eeuwig door te gaan. Ik zie de sapjes nu niet staan, want ik lig op mijn rug en heb uitzicht op de man die al jaren last van zijn maag heeft. Hij is denk ik vijftig jaar en werkt als ober in een Chinees restaurant. Ik heb nog niet met hem gesproken. Hoe zie je eruit? Hoe zie ik eruit? Nou, ik lig dus op mijn rug. Nee, dat is niet waar. Ik kleun met mijn schouders tegen het hoofdeind van het bed. Waarschijnlijk heb ik een beetje een onderkin. Het zit niet echt gemakkelijk. Ik heb een opgeblazen hoofd door de hitte. Er kan geen raam open. Mijn ogen zijn nu half geopend. Want ik heb geen zin om helemaal wakker te worden. ...en de pyjama die je voor me gekocht hebt, kriebelt. Dan voel je je al beter. Niet anders dan vanavond toen je hier was. Wil je ook weten hoe ik erbij lig? Ik weet hoe ons bed eruit ziet. Wil je weet toch niet hoe het eruit ziet zonder jou? Goed, vertel maar. Ik lig op jouw kussen... ...en de lakens liggen aan het voeteind... Ik heb ze daarheen getrapt in mijn slaap. Maar je was nog wakker, zei je daarnet. Ik ben vanavond even gaan liggen na het bezoekuur. Ik verveelde me. Ik dacht dat je naar school ging. Ik heb afgebeld. Ze kunnen wel zonder mij vergaderen. Wat heb je dan tegen ze gezegd? Dat ik me niet zo lekker voelde. Ik was trouwens nog niet klaar met vertellen. Ik lig wel mijn kleren aan op bed. Waarom? En daarvoor belde ik je eigenlijk... Ik had zin om nog even bij je langs te gaan, maar dat lijkt dat natuurlijk een gek idee. Ja, dat zou ik inderdaad maar niet doen. Jammer. Wil die me daarvoor roepen? Ja. Kun jij in slaap vallen als je zo ver weg van mij bent? Lieve Patrice, laten we ophangen en gaan slapen. Je zult ook wel moe zijn na al die overtollige gedachten. Je moet er gewoon aan winnen dat ik er niet ben. Trek je kleren uit en mijn t-shirt aan. Dat ligt onder mijn kussen. Ga onder de lakens liggen en doe je, je ogen dicht. Morgenochtend ben je vergeten dat je niet kon slapen. Dan lach je erom en na je werk kom je hier naartoe. Ik zeg dat ik je mis. Ja, mis na... Nee, morgen ben ik het niet vergeten. Ik weet wel hoe het morgen zal gaan. Vannacht kan ik niet slapen... En dan zit ik morgenochtend om acht uur met een overslaand hart op de fiets. Sta ik vervolgens voor dertig kleuters te trillen van vermoeidheid. De blokkenhoek zal overbezet zijn en ik zie het niet, want ik denk aan jou. Een paar meisjes trekken aan elkaars haren en ik zie het niet, want ik denk aan jou. Ik hoor huilende kinderen en ik klap in mijn handen en alle dertig kleuters klappen mee, want ze zien dat ik niet naar ze kijk. Nee, Mark. Ik wil je nu zien. Ik wil nu slapen. Ik wil je vertellen wat mijn gedachten zijn. Goed, vertel maar. Waarom zucht je? Ik ben moe. Maar vertel waar je aan denkt. Ik ben bang dat alles gaat veranderen. Je bent in een andere omgeving, een die ik niet ken. Ik lig hier niet voor lang. Maar het is wel een verandering. Het helpt me beter worden. Dat is een verandering. Wil je niet dat ik beter word? Ja, dat wil ik wel. Maar het zal niet meer zijn als eerst. De dingen veranderen constant, Patrice. Zelfs je lichaam is niet hetzelfde als een jaar geleden. Het is belangrijk om steeds opnieuw te beginnen. Dode cellen worden vervangen door nieuwe. Ook bij kleuters werkt dat zo. Een nieuwe cel is als een nieuwe dag. Een nieuwe energie. Waarom vervangen jouw maagcellen zichzelf dan niet door gezonde cellen? Als ze dat gedaan hadden, dan lag je daar nu niet... Ik weet het niet. Het maakt me ook eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Ik ben geopereerd en straks heb ik genoeg energie om weer naar huis te komen. Je bent nog niet beter. Je ligt er nog wel een tijdje. Morgen ga je waarschijnlijk met die man tegenover je praten. Hij vertelt je dat hij een heeft gekregen van zijn vrouw en jij gelooft hem. Ik ga slapen, Patrice. Morgen, Nee, okay. ik hang niet eerder op dan wanneer ik te ver ga. Goed, doe maar. Ik ga slapen. Nee, luister nou. Mark. Mark. Mark, word nou wakker. Mark. Ik kom niet naar je toe als je nu niet luistert. Mark. Mark, luister nou. Goed, ik vertel je toch. Klinkt misschien heel gek. Maar ik denk dat je die maag weer door mij hebt gekregen, klopt dat? Mark? Ik weet dat ik soms een ontzettende zeur kan zijn en het is ook... Patrice... Ga nou slapen, ik wil er niet over praten. Jawel, je moet. Mark, je bent blij hè? Dat je even niet naast me hoeft te slapen. Dat je alleen kunt slapen. Nou... Ik lig hier niet bepaald alleen... Nee, was dat maar zo. Je hebt door mij een maagsweer gekregen. Zeg het maar, ik weet het zeker. Je kunt helemaal niet zeker weten. En er is wel meer voor nodig dan jou en je kleuters om mij een maagsweer te bezorgen. Praat ik te veel over mijn werk? Zullen we het hier een andere keer over hebben? Ik wil het nu weten. Maar die kleuters horen bij mij. Denk je dat ik niet af en toe knettergek van ze word? Je moet niet zo onredelijk doen. Ik doe helemaal niets... Jij belt me op en jij verwijt jezelf dat ik hier lig. Maar je ontkent het niet. Lieve Patrice, laten we nou gaan slapen. Mark? Mark? Mark? Ik was geloof ik weer in slaap gevallen. Ik heb nog één vraag. Daarna zou ik je niet meer lastigvallen. Nog één vraag dan, en dan ga ik slapen. Maak wil je iets voor me doen? Wil je morgen niet met die man praten? Nu ga je echt te ver. Ja, je hebt gelijk. Ik ga slapen. Ja, ik ook. Waar zei je dat jouw t-shirt lag? Onder mijn kussen. Oh ja, ik zie het al. Oh, ruikt lekker. Zo, ik ben echt moe. Nu voel ik pas hoe moe ik ben. Je wilde toch weten hoe ik eruit zie? Mijn ogen zakken dicht. Morgen word ik wakker. En dan ben ik dit vergeten, Mark. Waarover belde je nou eigenlijk? Om te zeggen dat ik je mis. Ik jou ook. Slaap lekker? Ja, jou ook. Tot morgen. in Cairo's Radioteater Nieuwe Dag. Nieuwe cellen, geschreven door Anita de Rover. Met de stemmen van Tine Joustra en Carlo Vuur. Techniek, Hajo van der Werf. Regie, Louis Houwet.